Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dikter Hark met het NOS journaal. Het, Hof, het Constitutionele Hof van Italië heeft bepaald... dat de onschendbaarheid van premier Berlusconi... in strijd is met de grondwet. De Italiaanse premier voerde vorig jaar een immuniteitswet in... waardoor hij en drie andere politici onschendbaar werden... Volgens het Hof voldoet de wet niet aan het gelijkheidsbeginsel. Ook had Berlusconi een grondwetwijziging moeten doorvoeren en niet alleen een gewone wet. Het Italiaanse openbaar ministerie had een rechtszaak aangespannen omdat het Berlusconi wil vervolgen voor corruptie. Berlusconi zou een getuige hebben omgekocht om valse verklaringen af te leggen. Minister van Middelkoop heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 16 militairen. Ze kregen hem voor moedig optreden in Urusgan waarbij ze hun eigen belangen ondergeschikt maakten. Bij de publieke uitreiking op de KMA in Breda waren acht van de zestien militairen aanwezig. Zeven anderen kunnen niet herkenbaar in de media verschijnen... en één is na de missie tijdens een oefening verongelukt. Voor hem namen naam aan bestaande de onderscheiding in ontvangst. Vijf mensen die betrokken waren bij de rellen in Hoek van Holland... waarbij een dode viel, hebben zich vandaag bij de politie gemeld. Ze deden dat na de uitzending van opsporingsverzocht verzocht, gisteravond. Onder de mensen die ze hebben gemeld is ook een vrouw die niet op de foto staat... Gisteravond gaf een ruilschopper zich al over aan de politie. In totaal zijn nu 16 mensen aangehouden. 17 verdachten in een grote drugzaak worden niet vervolgd omdat justitie geknoeid heeft. Het gaat om de Tom Poeszaak, waarbij leden van een familie uit Apeldoorn werden verdacht van grootschalige handel in softdrugs. Bij het onderzoek ging van alles mis. Zo werd een telefoontap verkeerd uitgewerkt en werden gesprekken tussen verdachten en advocaten niet of niet op tijd vernietigd. Ook kreeg de verdediging bepaalde stukken niet... en werd er verkeerde informatie gegeven over het onderzoek. Het weer veel regen met in het zuiden soms onweer. Morgen en vrijdag geregeld zon bij zo'n 15 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM Klassiek.